Lot Lewin met het NOS-journaal. Twee mannen die op een boer Groningen in een gierput waren gevallen zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie konden de twee snel na de melding uit de gierput halen. Maar het is niet duidelijk hoe lang ze er al in lagen. Hoe de mannen in de put zijn terechtgekomen is niet bekend.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 Bij een inbraak in een politiebureau in Haren is kleding van agenten gestolen. Hoeveel uniformen zijn buitgemaakt is niet bekend. De wapenkluizen lijken niet te zijn opengebroken, zegt een woordvoerder tegen RTV Noord. Het is niet voor het eerst dat dieven het gemunt hebben op politieuniformen. Vorige week werd bekend dat het afgelopen najaar tijdens woninginbraken bij agenten in Groningen en Friesland ook meerdere uniformen zijn gestolen. In Tilburg is een groepje asielzoekers de bus uitgerend en het spoor opgevlucht... toen de politie een controle wilde houden in de bus. De hele groep kon even later worden opgepakt. Het is niet duidelijk waarom de zes op de vlucht vloegen. Het treinverkeer tussen Tilburg en Den Bosch is korte tijd stilgelegd. Het weer dan nog. Het is wisselend bewolkt, maar er is ook ruimte voor de zon. In de loop van de dag kan een, op een enkele plek een bui vallen... maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 20 graden op de wadden tot 25 graden in Limburg...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 je dag daarna en zei toen, je hebt gelijk En niet lang daarna werd zij ze de zenen En wat zou nu het eind van het liedje zijn en al mijn kinderen werden mandarijnen Dus in Christina sampel ooit meer dit refrein Je hebt nu eenmaal sinaasappelen en citroenen We zijn zo zacht en rijp en jullie nog zo groen Voor geen geld wil ik me daarom laten Je hebt nu eenmaal zin en citroenen We zijn zo zacht en rijp en jullie nog zo groen Voor geen geld wil ik me daarom laten zoenen Door zo'n hele zure gele citroen Al heb je dan nog zin en citroenen De een nog groen, de ander rijp en wel gedaan Het is geen reden daarom niet willen zoenen Wie soms het schoentje past Hij is van verkeering rijden wordt ze ongezond, maar die weg naar de bevrijding in het van mond tot mond. Vries heeft een Canadees, Oh, wat is dat kindje in Assas? Vries heeft een Canadees, Samen in die liepen dan volgas. Al het zij dat Engels lang niet mis is, wil ze wel graag weten wat een kist is, Vries. Eet een Canadese, oh wat is dat kindje in Haasas? Sprak een Hollandse aanbidden haar, van vrouwen of zoiets. Nee, hij dadelijk de antwoord niks ervan, ik koop een fiets. Nu is deze aan studeren, iedere middag neemt zijn les. Wat tot nog toe was, haar Engels enkel maar oké okay. en yes. Drees heeft een Canadees, oh wat is dat kindje in haar sas. Drees heeft een Canadees, samen in de Jipperdang. Zij dat Engels lang niet mis is, dit ze krijgt weten, wat de kist is de lees heeft een Canadees. Oh, wat is dat kindje in Assas? Als ze maar de uniform ziet, vraagt ze even van de wijs. Vraag je haar, weet je wat lauw is, zegt ze smachtend maar in nice. Och, hoe zal het gaan met reesje als haar mooie aan Canada Binnenkort weer zal verwijnen naar zijn oom in Ottawa. maan. Vrees heeft een Canadees, oh wat is dat liedje in Hassas. Vrees heet een Canadees, samen in de jip en dan voor as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 Ben je bedrukt per zijtje? maak er van wat je kan. Als je het geluk wilt zoeken, het hangt aan een zijden draad. En je succes wilt boeken, luister dan naar me naar Breng eens een zonnetje onder de mensen. Een blij gezicht te zien, doet je toch goed.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 Kun je wat oversparen? Gaat het je zakelijk goed? Blijf dan niet aan het vergaren, maar geef wat uit dat je moet. Leven en laten leven, daar komt het hier op aan. Kun je een andere geven? Doe het glansbond aan. Breng eens een zonnetje onder de mensen, een blij gezicht te zien.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 Een zonnetje onder de mensen, een blij gezicht te zien doet je toch goed voor voldoen zo u en dan hun liefde wensen, het spreek wordt echt die goed doet goed om de moe. Ik hoor nu meer en meer, precies als goed verweer. Een sinaasappelen, penter, en die roept weer iedere keer. Daar zijn de appeltjes van Oranjeveel. Sinaasappelen zoekt ze zelf maar uit. Kleine, grote, kermt ze naar de maat. Bijter is in het zand van kind, zo roept de man op straat. Oh, daar zijn de appeltjes van weer. Sinaasappelen de een kisje hier. Geld aan de vrouw, die staat er niet voor bouwen van je hele hoda. Moet en van je hele holle houten de moed pareer. En van je hele holle houten de moed pareer. Ze zijn nog eens zo fijn als de handeltjes van Piet Heide. En van je hele holle houten de moed pareer. Tjij zo'n verkoopt gehoor en hij verkoopt erdoor. Zij hey, maar begint, dan zingt de hele de buurt is door Ja, daar zijn de appeltjes van de Oranje weer Zien de zacht, ze zelf maar uit Kleine, grote, ze elke maand Bijt er eens in het zacht, als in, zo in zo'n man nog graag Daar zijn de appeltjes van de Oranje weer Zien de zacht, slaan slank is hier. Geld aan de vrouw, die staat er niet voor van je Ze zijn nog eens zo fijn als de appeltjes van Pietijnen Van je hele oude houten de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 een slecht denken heen and I... We're be right back. Sing and roll and A <laughs>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 was zijn geschikte zanger voor primitieve media, als grammofoonplaat en de radio. En u hoort hem nu alweer, augusten later. Ik heb een huisje met een tuintje gehuurd. Een opname uit 1938. Iedere mens die heeft een verlangen, en met wat bedoel.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 Voel ik mijn palven gewoon en zo rijden.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 We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Op zee, op zee, op zee, maar blijf, maar blijf, maar spals. Wij hebben onze haast. Wat zij op zee, op zee, want wij zijn lastig laat. We hebben maar een paar minuten tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken. Vallen.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 Zom ze in de regen bij de halte van lijkt Eenzaam en verloren, nat en half bevroren, zo had ik haar nooit gezien. Zo'n verdrietig meisje, je van de wijsje, weet niet goed wat je moet doen. Voor ik het besefte, gaf ik haar opeens een zoen.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 En staan en loop maar achterna door de straat, over het plein. Met je tingeltamboerijn, met je hond vol geld en je harnuras halt. Je haren, de wind en alles wat je vindt. En wie je opeen, gewoon hier nog president. Waarschijnlijk een vierde ronde en een hoenpapa Iedereen moet mee of die wil, ja of nee. Alle clubje, partij, alles op de Oh, onder loop maar achterna. Met je griep en herniaan. Niet te vlug, niet te snel. Met je pingpongspel. Met je loes en de blik. Naar de vrouw en dun en dik. Je allerbeste raad en je dronken kameraad. Ik hey, kon wel gaan, met een warme liedje Met twaalf ten kabouters en de bons van de Met het mes op je keel. Met mijn pacht en deel. Je vuur en je vlam en de hele rattenpalm. De kanon, met die en met en een hele grote troon met gevoel vol wat humor en de dorpsharmonie, de hoop op de vrede met weet ik al niet meer. Dus kom nou en ga mee over land en zee naar het slaap waar ik woon, alle stoepen die zijn schoon, naar mijn huis, naar mijn daim, naar mijn tulpenrood en brein, naar mijn achterbalkon, daar ligt ze. It's is so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 Zijn toch alle meisjes lief voor jou, O oh Mario. Waarom zeg je mij niet? Hoe doe jij dat nou? O oh Mario, waar die komt ben jij toch? Zijn, zijn tanden zijn wit als hij lacht naar de zon, zo verdient hij zijn brood.